Mia had je dat nooit mogen vertellen. En wie zou ik dat moeten durven vertellen? Dat weet ik natuurlijk niet. Heb je die Brabantse kachel nog gekocht? En daar heb ik toch maar vanaf gezien. Nou, dan ga ik maar. Tot morgen. Tot morgen. Ik heb zaterdag wat ontmoet. Hé, hey, waar...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 ...van kritiek op de publicaties van anderen. Tch. Ik ben blij dat Bart dat werk doet. En ik vind ook dat hij het goed doet. Maar laat hij dan ook eens zelf wat schrijven. Uh, neem me niet kwalijk en die stoor, maar... Dag Bart. Daar is meneer Bouw voor je aan de telefoon. Uh, We praten Bart. er nog wel eens over. Hm? Maar met deze opmerkingen ben ik het eens. <coughs> ja? Jaap? Kun je even komen? Ik heb iets te bespreken met de hoofden. Ik kom.